Mijn naam is Harold Verrier. Ik uh, uh, ben werkzaam in Nieuwegein. LVC, landelijk vers centrum van uh, Albert Heijn. Um, Hebt u aandelen van Albert Heijn? Van ja, via oude... de, via de kader, ik sta hier via de kadergroep van de FNV. Die, uh, als, ja. Ja. Uh, mijn vraag gaat over de medezeggenschap van Albert Heijn vindt de Raad van Bestuur het normaal dat een derde deel van de zetels van de Ondernemingsraad Albert Heijn wordt bezet door vertegenwoordigers van het management en leidinggeven. Daartegenover staat dat een vertegenwoordiger van winkelpersoneel gemiddeld 12.000 werknemers vertegenwoordigt. Zijn ook slechts voor een derde is vertegenwoordigd in de Raad, Vindt de Raad van Bestuur dat dit recht doet aan de bedoeling van de Nederlandse wet op de ondernemingsraad en de werknemersparticipatie? Wat denkt de Raad van Bestuur te ondernemen richting de Nederlands, Nederlandse management om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet op de ondernemingsrade wordt nageleefd en het recht wordt gedaan? Is, zijn deze vragen niet aan de rechten voorgelegd? Ja, maar dat, dat, uh, dat is niet mijn vraag. Ik vraag. Nee, nee, maar ik vraag u. Zijn deze vraag niet op dit moment bij de rechter? Bij de rechtbank? Ik weet wel dat er een, dat, dat er een zaak loopt bij de rechtbank, maar ja. dat is niet mijn vraag. Dan is, het, dan is het heel duidelijk dat we hier niet over een zaak gaan praten die bij de rechtbank ligt. Nee, dat is een andere zaak. Andere zaak. Andere zaak. Ja, oké. Okay. Uh, ik begrijp dat het toch nog iets anders is. Volgens mij is, is, is, is hier duidelijkheid over uh, zowel binnen uw ondernemingsraad als, uh, als, als binnen ons, ons als bedrijf. Ik denk dat er uh, in, binnen het bedrijf en binnen het bedrijf Aal Nederland heel duidelijk zeg maar, de discussie is geweest over de samenstelling van de ondernemingsraad. En wij, wij volgen dat en wij ondersteunen dat.